Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Sylvana Simons gaat weg uit de landelijke politiek. Ze wil niet opnieuw lijsttrekker worden van haar partij 1. Tegen de volkskrant zegt ze dat ze zich moet wapenen tegen onware frames... en dat ze dat niet meer wil. Ook spelen haar slechte gezondheid in de vroege verkiezingen mee. Ook denkleider Farid Azarkan houdt ermee op... zei hij tegen de collega's van BNR Nieuwsradio. Ik heb gewoon eens even teruggekeken, rustig, in de zestijd, gelukkig... Uh, en toen de optelsom gemaakt dat ik, uh, dat ik het heel intensief vond, dat ik het ontzettend eervol vond, dat we mooie dingen hebben bereikt. Maar uiteindelijk uh, ja, kan ik niet het commitment geven voor, uh, voor de komende vier jaar. En is het denk ik ook goed dat de nieuwe generatie uh, denkers dat uh, van mij overneemt. Sinds het kabinet is gevallen hebben al zes partijleiders gezegd dat ze gaan stoppen.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 Bij de hoofdstad van Senegal zijn minstens 17 lichamen aangespoeld. Het zouden migranten zijn van wie de boot is omgeslagen. Ze waren waarschijnlijk onderweg naar de Canarische eilanden, 1700 kilometer verderop. Die eilanden horen bij Spanje en de route er naartoe is erg gevaarlijk. Dit jaar zijn er al bijna 800 mensen verdronken. En een dramatisch begin vandaag voor het Marokkaanse voetbalelftal op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De Atlas Lyonets verloren met 6-0 van Duitsland. Nog nooit eerder deed een de land uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika mee aan de WK voor vrouwen. Dus dat Marokko meedoet is sowieso bijzonder. Dat zegt ook de Nederlands-Marokkaanse Rekia Mazraoui die in de selectie van Marokko zit. Ja, dat is wel speciaal. Ik denk dat dat uh, wel iets speciaals is voor ons. Het is jammer dat we dan uh, zo beginnen. Uh, maar zoals ik zeg, we hebben ons best gedaan en mee kunnen we niet doen. En toen, nu is het doorpakken, we hebben nog twee wedstrijden. De Kia kwam, vanzelf, kwam zelf vandaag niet in actie, maar hoopt bij de volgende wedstrijden toch nog minuten te kunnen maken. De volgende wedstrijd van Marokko is zondag tegen Zuid-Korea. Het weer nog, de laatste buien trekken het land uit. Vannacht koelt het af naar graad of 11. Morgen meer zon, minder regen en met een graad of 20 een beetje fris voor de tijd van het jaar. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Jij deelt vanavond jouw favoriete muziek en bepaalt wat er gedraaid wordt. Want dit is Play It Loud Fans.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 en ben ik ruim een maand geleden begonnen... Met aan een hele nieuwe versie van Play It Loud... waar ik meer nadruk leg op nieuwer materiaal... wisselende gasten, nieuwe releases... metal nieuws, concertagenda's... en de nog altijd wekelijks terugkerende... wisselende thema's waar ik jullie als een luisteraar... bij zal betrekken... door jullie om verzoeknummers te vragen. Vanavond is het tijd voor mijn eerste uitzending... van Play It Loud fans. Een van de zes nieuw, nieuwe terugkerende uitzendingen... in vaste stijl van Play It Loud. Waar een metalfan zijn playlist mag samenstellen... en deze door mij mag laten draaien. Uiteraard vraag ik mijn gast hierover het hemd van hun lijf en kletsen we hier gezellig over deze muziek. Ik mag dus nu ook mijn eerste gast verwelkomen en zijn naam is Art van Wonderen uit ons eigen gezellige dorpje Zandvoort. Welkom Art in mijn programma en leuk dat je meedoet om jouw favoriete muziek met ons te komen delen. Goedenavond Marcel, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ik ben uh, blij hier te zijn. Nou, dat is Ga. mooi om te horen. Ja, ja zeker graag. Ja. We gingen al net even lekker los op Rage Against the Machine, mm -hmm. Vietnam. Heerlijk nummer. Altijd lekker uh, losgaan met Rage Against the Machine. Heerlijke binnenkomer. Maar voordat we beginnen met jouw playlist, uh, kun je voor de luisteren even iets over jou vanzelf vertellen. Wie ben jij? Wat uh, houdt jou zo wel bezig? Nou ja, je, je hebt mijn naam in ieder geval voorgesteld, maar ja. ik zal het nog maar een keer zeggen. Mijn naam is Art. Uh, ik ben uh, 29, ongeveer. <laughs> uh, ben getrouwd. Ik uh, woon al eigenlijk mijn hele leven in Zandvoort. Uh, heb sinds uh, vorig jaar maart een uh, kleine dochter waar we ontzettend van genieten. Ja, en uh, ja, een van mijn hobby's is gewoon muziek. Ja. Dus uh, ik ga naar zoveel mogelijk concerten die ik kan. Ja. Uh, en dat uh, loopt uit van uh, dikke metal naar, uh, naar pop. En uh, daar uh, worden we heel gelukkig van. Dat geloof ik zeker. Nou, Daarover ga ik je zeker nog meer vragen straks. Uh, je had mij uh, uiteraard jouw lijst met favoriete nummers doorgestuurd. Mijn dank uiteraard daarvoor. Je liet mij vrij in de volgorde... dus heb ik een beetje geschoven in jouw lijst... om de lijst lekker afwisselend te houden. Zoals altijd begon ik dus het programma met een uuropener... en dacht ik, laten we lekker hard en we beginnen dus met Rage Against the Machine. Je koos zelfs voor twee nummers van deze band in de lijst. Ik draaide als eerste dus Vietnam, zoals ik net gezegd had... Uh, dus je kan wel stellen dat dit een van jouw favoriete bands is? Ja, dat kun je zeker wel stellen, ja. ja Rage Against the Machine is zo'n heerlijke weg, wegtrekker om gewoon lekker hard te gaan. Ja, zeker. Volle bak te knallen in de auto of gewoon thuis en dan uh, helemaal in opgaan. Heerlijk. Ja, met een rot dag of zo even dat ja. opzetten en dan uh, voel je je gelijk weer happy. En, uh, Precies. Los, ja, zeg maar. ja, ja. Ja. En een uh, andere favoriete band van jou is zelfs uh, vanavond met drie nummers vertegenwoordigd. En welke band uh, is dat? Dat is uh, Metallica, de hoogleverancier van vanavond. Ja, ja zeker. Uh, ja. Ook mijn favoriete band overigens. Uh, is het ook jouw favoriete band of heb je nog een andere band? Nee, nee deze niet, staat wel overduidelijk. Uh, echt op één, ja. Jouw favoriete, ja, dat dacht ik al. En ze traden nog niet zo lang geleden op uh, in de Amsterdam-Johan Cruijff Arena. Daar was jij geloof ik wel bij, hè? Ja, bij de avonden, ja. Ja, ja? ook oh, bij de avonden zelf. Wauw, Ja. Wow, ja. Ja, ik heb ze ook al een keer gezien. Maar uh, helaas moest ik het voorbij laten gaan dit keer. Maar het uh, was vet, denk ik. Het was heel vet. Ja, ja, dat wil ik geloven. En ook twee avonden wisselende setlisten Ja. Ja, gaaf. En wat was voor jou de uitschieter uh, die avonden? De, Eerste avond. Uh, openers. Dus openen met Orion was voor mij echt oh. uh, dat ik dacht... oh Orion van het geweldige album Master of Puppets. Ja, ja zeker. En de tweede avond was dat... Mm opener was Call of Cthulhu volgens mij. Ah, oké. Okay. Maar okay. daarvan is, nee, die andere avond is mij beter bijgebleven dan die, uh, dan die tweede. Okay. Qua echte uitschieters. Ja, natuurlijk, okay. het was dik. Allemaal ja, vet, natuurlijk. Keihard. Ja, en was dat ook je eerste concert van Metallica? Eerste zeg. Uh, nee, ik heb ze nu vier keer gezien, denk ik. Vier de eerste keer, keer was uh, een paar jaar geleden, in, uh, ook in de Johan Cruijff Arena. Oh, uh, met uh, de World Wire Tour. Ah, en graag. toen vorig jaar kwamen ze naar Pingpop. Dus, uh, daar ja, ook nog gezien, natuurlijk. Daar ja. ook gezien. En toen oh, wow. deze twee uh, dit jaar. Ja, ja. Ja. Dus in totaal vier keer, dat klopt. Ja. Nou. Als je dan kijkt naar een leven lang luisteren, dan valt dat nog heel erg mee. Ja. <laughs> nou, ik, ik heb ze pas één keer gezien. Dus uh, <laughs> kom maar nog pas kijken, eigenlijk. Wat uh, elke betreft. Terwijl het mijn favoriete band is. Zou je verwachten dat ik hem vaker, uh, vaker gezien heb. Maar helaas, dat is niet zo. Uh, in het geval van uh, Master of Puppets, uh, heb jij uitgekozen uh, jouw favoriete nummer, denk ik? ja of een van de uitschieters en welk is dan jouw favoriet lastige vraag moeilijke vraag ja moeilijke vraag altijd zeker anders even over na ja we gaan hem lekker draaien dus acht minuten ruim lekker knallen met dus masters of puppets nou de geweldige klassieker natuurlijk van Metallica bekend geworden van de serie Stranger Things natuurlijk en altijd een goede plaat. dus komt die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 Nog zo'n heerlijke metalklassieker met een klassieke intro. The Number of the Beats. Van de legendarische metalband Iron Maiden natuurlijk. Die onlangs nog optraden in de Ziggo Dome. En een geweldig optreden en performance gaven. En jij was er ook bij, hè? Zeker, ja. Ja, gaaf. Je vertelt het al. Balen dat je er niet bij kon zijn, hè? Of uh, nou, niet helemaal af kon... Uh, ja, ja. Af kon maken, <laughs> ja, Hoe lang heb je ze nou uh, niet kunnen zien? Of anders, wanneer moest je weg? Of... Uh, ongeveer op de helft. Op de helft van ja. concert, hè? Ah. Ja, toen uh, ja onze dochter uh, die, uh, werd wakker en uh, oppas, uh, lukte het niet meer. Ui, ja, dat is balen. Uh, ja, gezin gaat altijd voor. Hè, dus, ja, dat is wel zo. Dat is... Nee hoor, dat nee, is geen ramp. Ze nee. komen nog wel een keer. ongetwijfeld oh, uh, Gaan we wel. Dan gaan we zeker weer opnieuw. Herkansing inderdaad. <laughs> ja, de mannen hebben in ieder geval kunnen laten zien dat ze nog wel een poosje mee kunnen. Dus uh, de volgende keer zullen ze vast uh, weer komen. En dan kun je ze in de herkansing zeker zien. Uh, hoe wanneer uh, kwam je eigenlijk in aanraking met metal muziek? Um, eigenlijk als kleine jongen al, uh, een jaar of vijf, zes. Mijn broer luisterde het. Oh. En uh, ja, ik was zo geïntrigeerd dat ik dacht, nou, ik ga luisteren. En uh, uh, ja, dat begon met Metallica. En daarna kwam uh, Manowar erbij. En, uh, en school, Potion, uh. Nightwish kwam er nog tussendoor. En, uh, ja, en sindsdien ah. heb ik het eigenlijk niet meer losgelaten. Ja. Oh, wow. Ja, dat is bij mij ook zo gebeurd eigenlijk. Oeh, <laughs> Ja, je, je antwoordde al op de vraag van welke band je als eerste ontdekte. Dat was met Metallica dus. En wat was het eerste nummer dat je van ze woorden Of toen je verkocht werd, of weet je dat ook niet meer. Dat is nog te lang geleden, denk ik. Dat was uh, Enter Sandman. Enter Sandman, ja. Ah, ja. Dat was ja. inderdaad in de, in de Black Album tijd. ja. ja. Okay. Ja, ik stam met 94, dus ja, dat is nog niet zo gek. Een paar jaar voor jouw tijd, inderdaad. Ja. <laughs> en uh, je zei dat je niet alleen van metal muziek houdt, maar ook van alternative van uh, rock en pop. Uh, wat voor muziek vind je zoal nog meer goed buiten, bands, of, uh, buiten metal en uh, qua bands? Uh? Uh, qua bands? Nou ja, dat is toevallig, want ik heb op mijn arm heb ik een, een tatoeage staan van uh, een Haarlemse band. Een ja, uh, echt... beetje een indie-pop-rock. Ja. Yeah een reggae, hip hop band, Chef Special. Oh, okay, uh, ja, yeah. dat is een uh, hele dichte contender voor de eerste plaats. Ah, Oké. Okay. Maar uh, Metallica staat toch wel bovenaan. Maar ja, ja okay. Chef Special is er eentje van. Uh, vorige week waren we naar Coldplay. Ja. Uh, ook onverwachts heel leuk. Ja. Ik geef ook uh, maar ik blijf toch wel een beetje in datzelfde genre hangen van een soort van indie rock, popachtig. Ja. Uh, ja. Red Chili Peppers uh, is ook een van die bands, denk ik. Die ja. uh, niet helemaal metal is, maar wel invloedig gebruikt daarvan. Uh, in de muziek, uh, daar luister je dus ook wel graag naar. Ja. Ja. En wat is er specifiek dat je zo goed vindt aan, uh, aan de, aan de Peppers? Ja. Um, nou ja, ten eerste dat ze al zo lang meedraaien en het zo goed blijven doen. En, ja. en het is die, die subtiele funk die erin komt, die je ja. echt lekker meepakt altijd. Ja. Dus die, ja, die, daar ga je gewoon, daar zweef je op weg. Ja, daar uh, ben ik helemaal mee eens. Je koos het uh, nummer Suck My Kiss van een geweldige doorbraakalbum Blood Sugar Sex Magic uit 1991 ook. Wat een topjaar uh, was trouwens voor de rock- en de metalmuziek. En zeker een tof nummer. Vanwaar dit nummer van ze en niet andere hits als Give It Away, Breaking the Girl of Under the Bridge? Nou, toevallig heeft dat te maken met uh, dat ik ze afgelopen zomer op Pinkpop uh, live zag. Yeah. En uh, ze zetten dit nummer in en ja, je bent meteen verkocht. Zodra, de, zodra die bas gaat lopen, dan ben je ja. meteen verkocht. En uh, dat merkte je ook aan het publiek, want iedereen stond meteen aan. Ja. Ja, was er gewoon bij en dat is fantastisch en dat, uh, dat hou je bij. Zeker. Nou ja, duidelijk antwoord Hart Zak uh, maar kist dit eens dus. Dit komt ie. Well, I didn't get a message going to my head I am what I am Most motherfuckers don't give a damn Oh baby, think you can Be my girl, I'll be your man Someone for the more do me tell her Well done, little more Suck my kiss Let me get to see y'all I really wanna be Is friend from a world that hurts me SUCK MY KISS De Queens of the Stone Age met Songs for the Dead. Heerlijke plaat. Zoals veel nummers van dit album. We gingen hier helemaal los op deze plaat. Geweldig Lekker. nummer. Ja, ja. zeker. Eens, uh, heerlijke plaat voor in de moshpit. En uh, ze zijn er ook uh, in uh, november. En de Ziggo Dome weer. Ja, yep. dan zijn we weer van de partijart. Allebei. Heerlijke. Allebei. Ja, zeker. En dan gaan we weer los. Helaas in <laughs> onze stoeltjes. <Ach. laughs> Terwijl, uh, jammer dat we niet in de, in de zaal op, de podium op, op, uh, op het veld staan. Maar... Nou ja, de volgende keer. Is misschien ook wel beter. Ja, inderdaad. We moeten onze vrouwtjes ook beschermen. Hè? <laughs> maar ja, lijkt me sowieso een uh, geweldige band om lijf te zien. Wordt mijn eerste keer, jou uh, ook? Mijn tweede. Jouw tweede keer al. Ja. Jij zei het al? Ja, Pinkpop, ja. hè? Geloof ik? Ja, vorige of ja. maand of een, ja, vorige maand? Ja, vorige, ja, vorige maand. Van. Van. Ja. ja. was gaaf. Was heel vet. Ja. ja. Nou, dus ja. stond je wel in het veld. Dus je wel geld. Maar wel aan de buitenkant. Oh. Okay. Uh, niet vooraan, maar uh, dat ging zeker los vooraan. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. was goed om te zien. Ja, ja. gaaf hè. Ja, dat is ideale muziek uh, voor de Moschepet, denk ik ook ja. wel. Zeker dit nummer. Uh, ja, we hadden het al eerder gevraagd, maar je gaat wel regelmatig naar concerten. Uh, heb je al uh, veel bands live gezien? En welk concert staat jou het uh, meeste bij? Oeh, ja, weer een moeilijke vraag. het meeste bij? Ja, je ja. staat wel moeilijke vragen. Ja. <laughs> Um, het concert wat mij het meeste bijstaat is uh, niet echt een uh, metal of rock concert. Okay. Uh, dat is een van de concerten net nadat we aan het kijken waren om uh, naar corona de boel weer open te gooien. Mm -hmm. Toen had je Back to Life. Dat waren twee, uh, ja, twee dagen festival, een popfestival en een uh, of zo om te kijken ja. of het weer kon. Ja. En wij waren naar het popfestival waar uh, toevallig Chef Special dus ook stond. Daarom wilden we zo graag. Ja en uh, We hebben de hele dag in de kou gestaan uh, met drie graden buiten, jassen o, aan, uh, met die tags om, om te kijken of we uh, dichtbij genoeg andere mensen stonden. Maar ja, we stonden wel vooraan en ja. uh, om zes uur uh, gingen de vlammen aan en uh, kwam Chef Special. En, ja Dat is mij voor altijd bijgebleven oh, en dat, dat heb ik ook vereeuwigd op mijn arm. Ja. Uh, ja, die blijft mij toch echt het meeste bij. Ja, ja dat ja. kan me voorstellen. Mo ja. Mooie muziek maken die jongens, zeker. Ja, vooral dat, uh, dat ene rustige nummer vind ik heel mooi. Ik ben even de titel kwijt, uh, maar dat ik, over zijn vader. Ik denk In Your Arms. Ja, ja In Your Arms. Ja. ja, geweldig. Mooi nummer. Ja, dat, is dat ook een mooi nummer voor jou? Ja. ja, ja. Een favoriet Hef, geef, nee, Niet per se favoriet, nee. Nee, dat niet. Nee. nee. nee. Het is weer zo'n moeilijke vraag. Wat is je favoriete nummer daarvan? dat is... <laughs> Oké, okay, ik hou ermee op met de nummers. <laughs> uh, en waar zou je nog naartoe willen als ze zouden optreden in de buurt? Welke band? Uh, nou, we hadden het voor de uitzending er al even over. Noem je ACDC. Als zij weer terug zouden komen, ja. oh, heel graag. Zeker. Maar de absolute uitblinker daarbij is uh, Rage Against the Machine. Worden oh, ze net al aan Hoog, het begin. En, uh, ja. ja, die live meemaken, dat zou echt uh, goud zijn. En uh, Ramstein toevallig ook? Ja. Kijk. Ja, nee, zeker. We, gaan we samen naartoe Hadden we al afgesproken voor ja. de uitzending. Dus, uh, ja, als ze komen, dan gaan we. Staat ook zeker hoog op mijn lijstje, trouwens. En het schijnt ook een waar spektakel te zijn met al dat vuurwerk. Dus uh, Van een doorbraakalbum, Zinzoeg, dat jij een nummer hebt gekozen. En heb je daar nog een reden voor, Engel? Nee, nee. nee. Gewoon een Want Ze goed moesten nummer. erin en ik dacht, deze klinkt lekker. Nee. Dus doen we gewoon. Dan gaan we nog lekker draaien voor je. Engel, Ramstein. Tweede blokje, of het tweede nummer uit dit blokje was weer een goede keus. We worden de supergroep Audioslave met Chris Cornell naar Ramstein met het nummer Gasoline. Afkomstig van hun gelijknamige debuut uit 2002. En de supergroep bestaande uit de drie instrumentalisten van Rage Against the Machine... werd opgericht nadat Zack de La Rocha uit de band was gestapt. De overige leden zochten hun zanger en vonden deze in Soundgarden-zangers Chris Cornell. Audioslave werd dan ook vaak gezien als kruising tussen beide bands. Ben je trouwens iemand die muziek goed vindt door zang, de muziek... of ben je meer van de teksten? Goeie vraag. Oeh, hele goede vraag. Um, in eerste instantie is de vibe. Dus ja. uh, ik moet het horen en ik moet me meteen pakken. Ja. En uh, daarna ga ik luisteren naar de tekst. En daarna pas ga ik echt op de zang focussen. Okay. Uh, want ja, ja de muziek draait het om. Hè? Ja, dat ja. is zeker zo. Oh. En jouw vrouw, luistert zij eigenlijk ook naar dezelfde muziek als jij? Of is ze meer van de rustige muziek? Uh, die was uh, nou ja, eigenlijk wat meer van de pop. Ja. En uh, nou ja, we hebben elkaar eigenlijk daarin een beetje gevonden. Want zij is mijn muziek wat meer gaan luisteren. En ik ben haar muziek veel meer gaan ja, luisteren. En kijk. zo hebben we een beetje ja, een common ground gevonden. Ja, ja, ja heel helemaal fijn. perfect Dat het zo kan. Ja, ja prachtig. Ja, ja. Met mijn vrouw nog helaas niet gelukt. <laughs> maar dat komt ook nog wel, denk ik. Uh, jullie gaan natuurlijk ook samen naar concerten veel. De laatste tijd zag ik, uh, wat is het eerste uh, volgende concert dat uh, geplaatst? in staat van jullie uh, samen. Queens of the Stone Age Oké, okay, ja, in november. In november. Okay, dus ja. dat natuurlijk nog even. Ja. Nou, dat zien we ja, in ieder geval daar. Uh, de volgende band is ook zo'n typische band die je live gezien moet hebben. Ik heb het natuurlijk over Muse. Dat nog niet zo lang geleden, op 7 juni was dit, uh, op het Malieveld stond. En Half Den Haag heeft laten genieten van hun muziek tijdens hun Will of the People tour. Jij koos vanavond voor de titeltrack van dit nieuwste album dat vorig jaar verscheen. Eén voor mij een nog bekend, al onbekend album. Dus ik ben benieuwd naar dit uh, nummer. Deze plaat vond jij dus sowieso goed genoeg voor vanavond. Waarom? Kun jij ze overtuigen om dit album te gaan luisteren? De vibe. Hij begint. Ook weer de vibe. En, en boom, je bent erin. Okay. Je zit er meteen in. En uh, het is knallen. Oké, okay, nou, dan knallen we hem er gauw in, want we hebben niet zoveel tijd meer. En we willen Manowar ook nog draaien. En dat gaat denk ik helaas niet meer lukken. Misschien in twee uur. We gaan kijken. In ieder geval, Nieuws dus met A Will of the People. Ja, lekker plaatje, Hart. Goeie keus. Top. Ja, goede eerste indruk van uh, Muses, dus met uh, Will of the People. Dit album gaat er zeker komen bij mij. Ongetwijfeld. Maar je hebt geen album van ze, denk ik. Nee, nee. nee? Jij, nee. Ben je niet zo van de cd's, of wel? Uh, nee, ik, ben, ik heb het ooit geprobeerd, cd's ja. sparen. En uh, ja, toen is die hobby ooit gestopt. Mijn vrouw doet het ja. wel. Maar uh, nee, ik ben wel een uh, vervent vinyl uh, collector. Ah, oké. Okay. Dus uh, elke limited edition vinyl van uh, favoriete bands die ik kan vinden, die, uh, die koop ik. Ja, en onze muur thuis hangt ook vol met, uh, nou ja, de, de bands die ons het meeste bijblijven, dus uh, de herinneringen die we hebben gemaakt, die uh, die vereeuwigen we dan op de muur. en dat is in de woonkamer of ja, dat is in de woonkamer, kamer. spontificaal boven de bank. Ah, oké, okay, cool. het is ooit nog leuk om een altaarkamer te maken voor. Ja. Ja, alles wat we gedaan hebben, maar voor nu hangen ze gewoon uh, mooi boven de bank. Lachen, man. Dat ja. lijkt me ook wel vet. Nou, ja, ik heb helaas niet zoveel met Vinyl als, als jij hebt. Maar uh, met cd's, uh, die staan dan weer volop in mijn woonkamer. Maar goed, we moeten het eerste uur weer af gaan uh, sluiten. Want uh, we hebben nog eventjes uh, wat nieuws dus op het Malieveld deed. Probeerde de luisterband op aarde Manowar straks bij ons in de studio. Dus blijf luisteren, want dan komt de Manowar jullie studios binnen geknald met Blow Your Speakers. Dus tot zo in het tweede uur. Art, bedankt voor het eerste uur in ieder geval. Ik hoop Graag dat je het uh, leuk vond. Zeker. All right. Tot straks, luisteraars. We zijn zo weer terug. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10.